Um, pagina Kuf 1 Het 178 Hasulam, de rechterkolom, de regel 6. de uitleg van woorden. Eh, Patach, batfila. Bapasuk 7, Vesaf, hiskiyahu, panaf. El-Hakir. Om u voor een zo'n raak acht balrijten. Goed, goed opletten, want, kijk, kijk nou hoe dat verweven is wat wij leren. Wij leren nu ook over Torah en gebed, zie je dat, gebed. En, we leren ook s'nachts, we leren ook nachtlessen, we leren ook prietsgeïm, het gaat over het gebed. Dus, je ziet het wel de verbondenheid en de ene moet helpen de ander ze dus allemaal onverbrekelijk allemaal um, delen van het ene ook studieonderdelen die eigenlijk uh, op een hoger niveau één voor één één vormen Bioradwarim, de uitleg van de woorden. In hij patach, kijk nou, zie, hij opende met het gebed. Bapasuk, in het vers, in het vers, zeven wijs af, giskiyahu panaf, en giskiyahu keerde zijn gezicht om naar de muur, enzovoort, om een verraschoen. En hij, Rabbi Shimon bar Yochai, legt het uit, alleen maar ten aanzien, alleen maar als in de Torah, dus als Torah door de Torah. Dus hij legt het uit als door de Torah. Acht. Waarin kmo shogato ko macher. Negen. Je al ken niet kabla. Tien tvila to. Mishum shlohe ja. Dwaar chotzets bij nouven akir elf. Je Kijk nou hoe hij dat uitlegt. Eigenlijk de vraag van. Van Luba. De vraag van. Wat betekent de muur? Wat betekent de muur? Hoe de zoger dat uitlegt. Kijk nou, wat heb ik dat, hoeveel woorden heb ik gehad en heb ik dat uitgelegd eigenlijk van een heel andere perspectief. Het wil niet zeggen dat het alleen maar één uitleg is. Je kan van verschillende uitge, uit, invalshoeken uitleggen. Ik heb het uitgelegd zoals uh, ik heb het uh, elders uh, gelezen of um, gederiveerd, afgeleid door wat ik geleerd had in de Kabbalah, let op. En nu kijk wat hij zegt ons. Dus over het gebed, zegt hij, spreekt hij dan vanuit de Torah. hoe en het gaat erom acht. K'moshegatuf, zoals het geschreven staat, op een andere plaats. In de, Tussen haakjes de regel negen, staat het, in de zogger gaan aan in de zoger van en Moshe meekte, daar is ook natuurlijk een geweldige plaats voor, juist ook een plaats voor gebed daar. En daar is het geschreven. Schalken niet kablaat filato, let op, dat daarom werd zijn gebed aangenomen, gehoord, verhoord. Waarom? Let op. Schaloha ja de waar God zet, dat er geen Let op, omdat er geen uh, scheiding was tussen hem en de muur. Goed opletten. Dus um, tussen hem en de muur was er niet iets, nog niet, no, niet nog iets, een ding, een stoel, uh, een tafel, uh, een mens, uh, wat er ook mag zijn, dat hem scheiden, zo scheiden tussen hem en de muur. Kijk, dat verbindt ook met wat ik heb verteld over die, maar goed. de regel, ja, de plaats in de mens, dus wat de muur is. Elf. Wij Elze omer, 12. kan, Shehitsa zo alta lo rak bakohatura, tura. zige dertin al La volit lit shuvash leima, Ad davar chocets Beino uven hashkina Welke 15 niet batlaag zeera, shenik zara, alav mita. Nu goed, goed kijken wat ons nu vertelt. Dat zal allemaal slaat het op jou en spreekt ook over jou, dan zeg je dan wat je hoort en zo ook zal het ook met jou gebeuren als je dat goed opneemt in jezelf en uh, verbind jezelf. Met wat je leert. Wiim, ze Waar ze en daarom. Omeer kan zegt hij hier twaalf. Schijt zazo altijd al op dat deze wend, dat deze raad kwam bij op alleen door de kracht van de Tora. Sheisig ziek al jada dat door kwam hij er aan toe, let op de regel dertien, lavo om te komen tot de chuvashlema tot de volmakte inkeer. A so fair dat er geen uh, belemmering geen strijkelblok was Alleedelijk God zet, geen scheiding was er meer tussen hem en tussen de heilige Schina. Zie je dat? Wij kennen daarom niet Batlagag Zera en daarom werd de verordening opgeheven en de dood werd van hem ook weggenomen. Kijk wat hij zegt ons. Hij zegt ons, ik dus, ook de muur, wat wij horen, ook dat is dan, als het ware, de schina, de hele geschina. Hoe komt dat ik zeg dat dit malgoed is van de mens? En dat is dan, de, wat hij zegt ons, dat is de hele geschina. Natuurlijk is het precies hetzelfde. Duidelijk. Door de plaats van de malgoed in zichzelf, als het ware, um, aan te spreken. Direct deze allemaal goed. Hij is gekomen al tot deze mal goed. Tot het ware Gisaron in hem. Wordt hij net, ver, komt die net ook in verbondenheid met de Geschina, de hele A 15. Naar de punt. 16. Uwagin kach, Kivan shano roeim, Shekoha tura zeifintin gaddol kol kach, Ad levatel gazirat mavet, Bayin le achtin le barneš, le tad la baura punt. darum zestin, Missayem uh, Beëindigt die, oftewel concludeert die. Dus ook. kachen daarom, ga die ook uitleggen? Kivaan, waarom? Kivaan, Shan, Ruim, omdat wij zien. Shekoch, Torah, Dola, Kolkach, dat de, de kracht van de Torah is dermate groot. 17. Adle, wat elk ze raakt, Zodat so het, uh, de verordening van de dood, van dood, opgeheven wordt ja, door de Torah, door de kracht van de Torah. Bij Lele Barneus, zo gezegd, moet de mens moet uh, zich bezighouden met. Uh, de mens, laat de mens dan zich, uh, zich bij, uh, uh, uh, inspanning leveren in de Torah dag en nacht. 19. Veloyi Tadi, Bina, en laten niet afweken ervan. We kunnen ons niet, niet eens voorstellen de kracht van de Torah, wat wij hebben, wat wij ook ontvangen door onze studie, Kabbalah, wat het ons doet. Ja, dat ieder van ons beschermd wordt door de Torah. We kunnen ons dus niet voorstellen, want wij zien alleen maar de uiterlijke kant. Uh, maar wij zien niet echt, het, we kunnen niet altijd het effect ervan overzien. Dat wij steeds um, beschermd worden van allerlei rare, kwade, kwaadaardige ziekten die van deze wereld. En dat wij ook Um, hoeven niet te vrezen. Nog van de hogere, nog van de lagere. Kijk nou, alle religies die leren om te vrezen, het hogere, duidelijk. Of in lagere, kijk ook, ze vrezen ook van, van elkaar. Uh, ze vrezen van uh, uh, grote dunten hebben van hun rabies, duidelijk. komt binnen, dan al die, al die lummels staan op, Eigenlijk van wie, voor wie, voor, niet voor de schepper, maar voor zo'n zo rabbijn, zo'n baard. Een baard komt binnen en dan gaan ze allemaal opstaan. Of precies uh, hetzelfde in, uh, in die religieën, in die priesters, weet ik veel, van allerlei andere vlees um, en and bloed. Terwijl. Uh, de Zoger leert ons dat wij. Door de Torah zullen wij niemand vrezen. Herinner, kijk nou hoe geweldig wat je ons nu vertelt. Aan de ene kant, we hebben geleerd dat alleen van Hashem moeten wij vrezen. Betekent vrezen, betekent liefde. Betekent misschien doe ik te weinig voor Hashem. Dat is echt niet een soort vrees. En men zegt dat dit een, net een vrees is. Maar dat is dan... Eigenlijk de man, permanente man die, om, die ik omhoog doe. Dat is een vorm van, van, van vrees. Dat ik vrees te ontvangen voor mezelf. In de goede zin, dat ik, al mijn, krachten zijn, al mijn um, krachten zijn gericht omhoog. Alle peeltjes van mijn krachten kijken omhoog en niet naar beneden. Duidelijk, dat is eigenlijk een vorm van een hogere vrees. Van eigenlijk een vrees dat overgaat in liefde. Eigenlijk is dat ook een liefde en vrees van um, een uh, uh, geliefde over zijn geliefde, duidelijk, dat die, neemt misschien, misschien heb ik de ander niet genoeg lief, het is vrees, dat komt uit liefde, het is eigenlijk zo, um, een vorm van, um, een beetje te koor dat men, dat we, dat men zich uh, aandoet om nog meer lief te hebben. Duidelijk, maar geen vrees meer van dingen, van mensen, van wie dan ook. Duidelijk, geen grote dunk hebben van een mens. Wie is in onze mens groot? Kijk, laat mij dan zich zeggen, vraag mij dan wie groot is in deze wereld. Ik ken niemand ik ken niemand, niemand, en in tegelijkertijd, respect voor alles wat leeft, tot elk bladje, tot elk steen op straat, is maar tegelijkertijd, er is niemand om echt voor te vrezen, niet beneden, niet boven, kijk nou welke macht, welke kracht geeft de Torah aan de mens, het is niet van ons. En dan kunnen we wel zeggen dat we het wel dat het wel zo is, en dat de mens dan wordt niet meer eh, bang voor, voor nog van beneden, nog van, van iemand nog van boven. We gaan naar boven de regel 5. Eh, de nieuwe ot Ot kuf Pe bet Tu Haze Ita levarnes Kad igu Salik belaila Al arse Baie Le kabla Zes ale Malchuta de le eila BELIBA SHALIM. U LAAG DAMA Pagduna KAMI PAKDUNA DINAVSHI ZEIFEN. U is ISHTASIF MIKOL MARAIN BISHIN U MIKOL RUCHIN BISHIN VLO schaltin ALI. KEIKWADEI ONT NIU SEHTLETOP hoe geweldig wat Hij ons nu zegt, hoe praktisch is dat, wat wij leren, en dan moet het ook op de, de manier zijn dat het dagelijks moeten we toepassen, en dat levert ons de bevrediging. kijk nou, wat wij leren, Yeshua, van Yeshua leren we bevrediging en hier leren we ook dezelfde, van dezelfde uh, kracht van bevrediging. leren we dat in onze lichaam, in, op het niveau van de tyfere het ontvangen wij deze dat licht, de licht van bevrediging op het niveau van de tyfere 5 de oort koef p. bet 182 toe ga ze kom en zie dat is een raad voor de mens. Kijk nou wat hij zegt ons. De raad van de mens. Hij zegt niet dat het moet. Hij zegt niet uh, bevel, orde, Zee? opdracht. Maar hij zegt een raad. Kijk nou hoe geweldig wat wij leren. En eigenlijk iemand die leert, goed opletten wat ik probeer te zeggen. Iemand die leert de toralisch ma. Die krijgt alleen maar een raad, een raad, een raad, en niet een opdracht. Duidelijk, en niet, doe dit of doe dat niet. Doe dit of doe dat niet, is alleen maar gegeven, wordt gegeven alleen maar aan um, een crimineel. Duidelijk, ik bedoel in de zin van iemand, wat is crimineel? Iemand die alleen maar leeft om de Torah lorisch te leven. dat is eigenlijk... Een crimineel. Een crimineel ten aanzien van de schepper. Niet ten aanzien van de mens. Want ten aanzien van de mensen denken ze dat zij, dat ze, uh, juist saddikem uh, zijn, rechtvaardigend zijn, en heilige zijn. Maar ten aanzien van de schepper is het een crimineel. Die moet wel uh, leven volgens de wetten van uh, beloningenstraf. Ja, angst. Ja, door vrees. Maar iemand die werkt al lishma, betekent de intentie ombrengt omwille van lishma, die krijgt erg fijn, let op wat hij ons hier vertelt, die krijgt alleen maar fijntjes en raad. Net als een vriend die een ander een raad geeft. Een vriend kan niet een ander uh, opleggen iets. Of, uh, um, gewelddadig iets opleggen of um, heersen willen heersen over de ander maar een raad geeft, net zoals Yeshua geeft raad ons uh, zo is het, de Torah geeft een raad aan de mens die lishma werkt um, alleen maar een raad omdat er geen natuurlijk, ja, natuurlijk is het zo, omdat er geen uh, geweld in het geestelijke is en het geestelijke begint bij lishma, dan is er geen bevel meer. Men geeft alleen een raad en de mens moet zelf beslissen of die het doet of die het niet doet. ze 5, kom en zie, een raad aan de mens is. Kad iho salik belaila, wanneer hij opstaat s'nachts. Op zijn bed, letterlijk dus. Van zijn bed, zeggen we maar op zijn bed, wanneer hij opstaat. Eigenlijk niet opstaat, wanneer hij... Um, uh, op, eigenlijk in de zin van wanneer hij op een bed komt te staan. Oftewel, op een bed komt, in zijn bed komt, een andere de een uitdrukking... Um, en nou, hij heeft niet alleen een uitdrukking, dat is wel of zo, dat een mens komt op het bed, ja. Dus als een mens komt, uh, gaat naar zijn bed, kunnen we gewoon vertalen, in het gewoon Nederlands. Bijle, kabla, alle, let op, moet hij, laat hem uh, een raad, ja. Raad, laat hem opleggen op zichzelf het koninkrijk, van boven baliba shalim, met een volmaakte hart, dus met een volledige, uit heel zijn hart, hoe de akdama en vooraf eh, overleveren zijn, zichzelf te overleveren, ja, door zichzelf weg te geven, weg te cijferen voor hem, voor Hashem, wat moet hij dan doen? Wegzeveren, weggeven, overleveren zijn, uh, geven zijn nefes, geven aan Hashem zijn als pikadoon, als borg. Dus geven zijn nefes aan Hashem. Dat is wat we leren, ook herinneren, nog van die vier vormen uh, van dood, wat de mens uh, moet doen, doet wanneer hij s'avonds naar bed gaat, dus vier stadia moet je dan dood laten maken, als het ware uit laten gaan, zijn nevers geven aan Hashem toevertrouwen, aan Hashem en ochtends krijgt je zijn ziel weer van Hashem terug, dat is wat hij zegt ons dat is wat de mens moet doen, waarom moet de mens dat doen, we kregen een geweldige geweldig antwoord van Jehoede in Asulam, As waarom de mens moet dat doen? Umiaat is tazif let op en direct wordt hij gered. Maar uh, mikol maar, maar in van alle boze ziekten, van alle onreine ziekten, alle bozen kwade ziekten. Umikoel in Bishen en van alle onreine geesten. We in alle en zij gaan niet heersen over hem. Kijk nou wat, wat, hij, wat hij ons nu vertelt. Dus dat is wat een mens doet wanneer hij naar bed gaat. Kijk nou. Geen gedachten moet je houden over wat ik morgen, wat zal ik morgen doen. Morgen is een belangrijke dag, maar belangrijke vergadering, belangrijke sollicitatie, gesprek enzovoort. Ja, duidelijk. Want dat hem zal niet helpen. Uh, nieuw moet je dat s'avonds, in de avond ga je naar bed. Dan over, overleveren, over, overleveren over, overgeven, jouw ziel doorgeven, doorsluizen. Jouw nerven doorsluizen, want alleen maar nerven blijft over s'avonds duidelijk. Niets meer. nerven, dus overeenkomt met de. Alleen met de kracht van de malgoed, alleen de malgoed heerst s'avonds. En de mens moet het zijn nevers uh, doorsluizen naar An Hashem, in handen van An Hashem. En direct wordt die, en dat wat hij ons nu zegt, direct, direct wordt de mens gered, van alle ziekten enzovoort. Wat betekent dat? We gaan... Naar beneden. Naar Hassulam. De rechterkolom. De regel 20. De referentie van de Oud Kuf P. Bet. Toe ga ze. Ita le warwe Dubbele punt. 21, Eet saladam. dubbele punt, bo, re, kom en zie, herinner, bo, o, bo o, en bo, re, kom en zie, als je dat samenbrengt, deze, woorden, deze twee woorden, ga je dan één woord daarvan maken, dan wordt het bo, re, de schepper, ja. bo, re, kom en zie, als je dat samen doet, dan wordt het samentrekt, bij elkaar, dan wordt het Bore. Natuurlijk, alef, de eerste alle verdwijnt, maar dit is niet belangrijk. En dan wordt het dus Bore, en de laatste He van de zien ver, ver, ver, gaat weg. Maar dan wordt het Bore, daaruit, wat betekent dan Bore? Dat men gaat de schepper zien. Dat men de schepper gaat zien door het komen en zien. Komen betekent man doen omhoog, en dan gaat men zien. En van boven komt met, ver, verbindt men zich met het licht. En gaat men zien. En gaat men de schepper zien. Boren eh, komen ze, 21. Het zal Adam. Hier is een raad voor mens. Voor mens. Dubbele punt. Kashagi. mens is, is, is een mannelijk. Dus het moet wel hoe zijn. Dus moet het derde woord in plaats van. יודו קשגי, גי מותר דל ועבו תרקם איתי פתיש דור דאי זה ועב בודד דאי יוד ונתמורת מakis ועב פה קושי גו קושי גו אולך בלילה אל מיתותו תריון תרינד. צרייק לכאבה רלע מלחוד שילמלה בלבו. שalem 23. ולקדימלים סור לав בקדונ נפשו. ומיਆדוהו 24 ניצל מיקול, חלאים ראים, ו micola רוחותה 25 שני נאמש על 21, je ole wanneer hij de mens, wanneer hij een mens opsteeg wanneer een mens opstaat, s'nachts, opstaat van zijn bed, hier staat geschreven, staat geschreven, over zijn bed, ziet het, op zijn bed, natuurlijk zit ook hier een diepe betekenis, het bed, het bed is ook voor een mens, is ook een, is maar goed, maar, Wanneer de mens opstaat van zijn bed. 22. Dus wat betekent opstaat van, uh, op zijn bed eigenlijk? Niet van zijn bed opstaat op zijn bed. Betekent wanneer de mens gaat slapen, ja, voordat hij in slaap valt. 22. bij de laf moet hij opleggen op zichzelf. Het koninkrijk van boven. Het koninkrijk van de hemel, balef shalem, met een hele hart, met een heel hart, 23, ulehagdiem, lemsor, en moet vooraf laten gaan, eh, het, door het overge overleveren, overgeven, sorry, overgeven, doorgeven, aan, eh, aan Hashem, Pikadon nef, zo het aan ähm, een de borg, aan in borg zijn nevers. Om mij 24, niet zal mij kollega en direct wordt hij gered van alle kwade ziekten. Om mij kollega ook en van alle. Kwade geesten, 25, zeinam, shaltotalaf, die niet heersen dan over hem. Kijk nou, hij geeft ons direct een advies, advies dat altijd klopt, altijd werkt. Er is niets, geen wonder gegeven in onze wereld behalve de Torah. Ja, ik geloof in Yeshua, ik kan zeggen wat je wil. Als men de Torah niet leert, hoe, men, hoe weet men hoe te geloven? Hoe, hoe weet men hoe te, te doen? Eigenlijk, Het is absoluut verbonden met elkaar. Ik geloof in Yeshua. Ik hoef niet uh, methode, de methode te leren. Van uh, hoe te komen. Dat is allemaal fantasieën. Yeshua te leren kennen kan men niet leren. Zonder te leren zoger, zonder te leren het schaïm, duidelijk, want Yeshua wil graag, dat wij, uh, de bedoeling van, van zijn vader, van Hashem, is dat wij het licht brengen tot de Mal goed, en niet dat wij alleen maar komen tot Yeshua, komen tot Yeshua is de helft, de helft, de helft van de weg goed opletten, want Yeshua, kom je tot Yeshua en daarna, en word je uh, opgebuurd, daar krijg je de krachten, en dan moet je dan weer terug, Jezus zegt, ga terug. Of dat zijn leerlingen die dan achter hem nalopen, achter hem lopen, duidelijk, betekent uh, als uh, aangehecht zijn aan hem. Maar wel, uh, de weg naar beneden, de weg moet zijn dat zij, dat men komt, naar hun eigen kilien. Kijk, hey, let op. Ook die, die, die apostelen, ja. Zij waren helemaal, uh, hoe kan ik het zeggen. Tijdens het leven van Yeshua waren ze aangehecht aan Yeshua. Let op. En ze hadden geen eigen leven. Hey, ze hadden alleen maar. Ze, ze hadden alleen maar Ibor, ze waren, stonden allemaal goed opletten wat ik probeer te zeggen. Ze waren alleen maar in toestand van Ibor, ze waren verbonden met Yeshua en niets anders. Ze gingen niet naar beneden, naar hun eigen kilim. Alleen pas na zijn heen gaan, gingen ze terug naar hun eigen kilim en toen ontvingen ze de Heilige Geest. En niet bij Yeshua. bij Yeshua leefden we bij Chraci, bij Chraci, van Yeshua en niet bij onze eigen kelen. Bij Jordaariem 26. Ki Kara Ashem Leor Yom 27. De heilige Oradwikoud van Shahnu Masih Gimt 28 Mea Shemit Barach. Punt. Goed opletten. En nu komt het antwoord hier op de vraag van ubei. Ze had gezegd. De dag en de nacht. Wat betekent dag en nacht nog een keer? Hij gaat ons nu goed uitleggen. Bij adverim, De uitleg van woorden. 26. Kikara Hashem leor. Iom wat Hashem Noemde. Zoals in de Torah staat in, geschreven, in de scheppingsverhaal, in de scheppingsdaad. Hashem, want Hashem noemde licht, noemde Ion. Hashem noemde het licht dag. 27. Ja, en dat wil zeggen, wel verglusha. We dat wil zeggen, het licht van het samenvloeien en het heilige. Shehanu Masigin, welk licht wij bevatten, bereiken, 28, van Hashem het Barach, van Hashem de Gezegende. Dat is, uh, dat heet jom, dat heet Dag, 28, na de punt. We zeggen, mamshelet HaYom, Oleh Hoshich Kara, 29, Laila. De heinu, akochot, de prude, amafriedot, otanu, dertig, mioro, idbarach. We huu, mamsellet, alai, oplete, wat ons en dat is de van de dag. dat hij plaatste twee hemelichamen, en hij zei dat. Om, om te heersen, ja, om te heersen, te regeren over de dag en over de nacht. Ja. Dat is dan, dat is, dan, dat is dan, de heerschappij van de dag. We hebben nog zeer ja, dat is de dag. De chesadim, die overdag uh, zich manifesteren. Oleg Hoshach, let op, en Duisternis noemde hij Hashem, noemde Laila nacht. 29. De heino, dat wil zeggen, de de dat wil zeggen, de scheidende krachten, de krachten die ons scheiden, op van het licht van de gezegende. 30. Die noemde hij Leila nacht. Hoe mamshalata Leila. En dat is de heerschappij van de nacht. 30. Olifichach. Anu 31. Jeshe nimba Leila. She hoe helike hart ba mita. De linkerkolom, de eerste regel. Jehu, mam, shellet, asitra, agra. En nu goed oplet wat je zegt. Olefie gaagt de rechterkolom dertig naar de punt. En daarom? aan nou je ze niet Daarom slapen we nachts. Jehu, gelukkig gaat dat, welke nacht, dat nacht, dat onze slaap, let op, dat onze slaap is één zestigste deel van de, de doden. Welke dood is de heerschappij van de sitra agra, de linker kolom. Goed opletten. Hier is het erg fijn om, dat, om hier nog goed opletten wat hij zegt. Dus de dag, dag is uh, licht. Nacht is niet goed opletten. Nacht is niet de Sitra agra, God verhoede, ja. Er zijn twee krachten in het heelal. Chassadim, die zijn overdag. Manifesteren zich overdag. En s'nachts manifesteren zich dinim. Ook dat is goed, als men die goed uh, gebruikt. Als men die op een kostere manier zich ermee uh, uh, verbindt. Dat is goed, eigenlijk. Maar... Een slaap is, de slaap zelf, let op, is daar is een 31ste van de dood. De slaap is ook niet, niet verkeerd. Hè? Want in slaap worden we opgebeurd, vervriest, vernieuwd voor de volgende dag. Maar de, maar de slaap is dus, een is, slaap is een zestigste van de dood. En de dood, de definitie van de dood is dat de dood is de heerschappij van de sitra achra. Oh, goed opletten, dat het, dat het goed begrepen. Maar niet de nacht. Nacht is, de, is, de, is ook, want het staat geschreven, dat wij moeten dienen, uh, wij moeten de Torah leren, s'nachts, overdag en s'nachts. Dat betekent niet dat wij, dat wij dienen, de sitra achra moeten dienen, God vermoedigd. Dus s'nachts uh, hebben wij ook, uh, ook weer dienen. Dus ook, ook dat is uh, een kosheredinium, is goed. Alleen de heerschappij van de dood, dat is de heerschappij van uh, de dood, wordt beheerst uh, uh, bestuurd door de citra agra. En, en daarom staat het ook geschreven, ja, dat het, uh, is het verboden aan de priesters om een om, was het verboden, of is nog steeds verboden aan de priesters, betekent zij aan hen, die werken lichma, om een lijk, een dode lichaam, een dood lichaam aan te raken, Deinlijk. want een dood lichaam is een symbool, niet een symbool, is een, is een um, staat voor de sitra agra, oftewel het woord uh, is in de handen van de Citra Agra. Duidelijk. Elke lichaam is in de handen van de Citra Agra. Duidelijk wat, wat wij zeggen. En niet denken dat er ooit een lichaam zou zijn geweest dat heilig is. Zoals dat uh, Piet Peut, zoals dat kleinzielig, zoals dat comedie uh, maken. Al die, al die, kijk, dat ziet allemaal in het in Vaticaan. dat zijn allemaal. Uh, uh, Dooie lichaam en verklaren uh, heel erg duidelijk dat ze zeggen dat het lichaam niet, niet uh, ontbinding niet ondergaat, omdat ze ja, natuurlijk leggen dat het lichaam uh, hermetisch uh, slu sluiten dan uh, kan je ook uh, uh, dan wordt het ook niet, niet vergaan, ook het lichaam van Lenin was niet vergaan, het was een grote gr de, de, de, een geweldige manifestatie en belichaming van de Citra Agra. Huh? Lenin en Stalin, die was ook toen uh, nog in een uh, in, in, in soort uh, kist gehouden. Heerlijk. En ontging, zijn lichaam ook niet verging. Niet ging ont... Uh, uh, dus uh, ver, was niet verrot. Waarom niet? Omdat het zo oh, hermetisch kunstmatig werd gehouden, want het is allemaal behoort bij de citra agra geen lichaam is um, hier op aarde die dat uh, niet zou vergaan, Duidelijk. en zij maken zo'n komedie en dan het volk ook natuurlijk het gewone volk gepurpeld en natuurlijk geloofd en al dat soort dingen uh, allemaal, allemaal verschrikkingen die, die Yeshua zou dat uh, af voor helemaal verwerpelijk vinden wat ze allemaal doen in zijn naam. De regel 1 in de linker kolom, na de punt. Om het shalot, twee haeilu, een anu ik olim leidda bet boit barach lanetzeg, drie, mafsikin, Dwi dywku dy dowkuto i dbarakh nikokh mamshalet fir ha layla a khoseret u baa alaynu tamit la ma vseket five otanu dus de heerschappij van de dag en de heerschappij van de nacht. Let op. De regel 2. Of hij spreekt dan van de heerschappij van de dag en de heerschappij van de citraal. We zullen zien. En door deze twee. Ja, door deze twee. Um, heerschappijen. kunnen wij niet. Aanhechten, samenvloeien met de gezegende voor eeuwig. Ja, we kunnen het wel doen van tijd tot tijd, maar niet voor eeuwig, niet permanent. Drie. Kianom afzieken, want wij, onder, opond, wij doen oponthoud uh, van de samenvloeiing met Hashem, met de, met de gezegende door de kracht, let op, door de kracht van de heerschappij van de nacht, die steeds terugkerende is, en komt over ons altijd, uh, dus elke nacht is, is het, dat, om afzeker tot aan let op, en doet ons ophouden, oponthouden, uh, letterlijk van de dienst aan de gezegende.